...precies langs de verkeerde kant van de paal. Hij deed het goed, hij kopte goed... ...maar hij ging precies langs de verkeerde kant van de paal... ...en zo staat Boemedaal hier nog steeds met 2-1 achter... ...en RCA dus alles massaal in de verdediging... ...en we weer op een snelle uitval... Om dus uh, ja, toch nog die 3-1 te maken. Maar ja, daar, uh, daar heeft Boemendaal niks aan op dit moment. En dat betekent dat Boemendaal nog steeds met een 2-1 achter staat. En dat uh, al uh, moet gaan drukken en gaan pressen op het doel van RCA. Komt die bal van RCA lang en diep richting de eenzame spits? En is het Bart de Bruin die uh, die bal uh, rustig kan oppakken? Zal hem waarschijnlijk naar Bassen Velzen spelen? Doet hij dan ook? En dan moet die bal meteen naar voren weer. En dan komt die bal bij Joost uh, Hofker toe. Joost Hofker krijgt er een man tegenover zich. Plaatsen we dan terug naar Bassen Velzen. Bas zal hem niet moeten gaan spelen ga je niet voor die Ga nou ga laat die bal, jongens. Dat heeft toch geen zin, die, die, die, die tikjes achterin. Je moet gewoon snel naar voren toe. Want dat heeft geen zin. Weer, weer, weer terug op, op uh, klooster. Klooster. Naar Joe. John pak de bal goed aan. Laat hem vallen voor de jongens dikke. Jeroen zijn dikke aan de linkerkant van de bal. Moet hem uh, doorplaatsen. En dan is het Joost Hofke die je fout maakt. Joost Hofke is het... Uh... Ja, Joost of Correia fout maakt een fout op, op nummer 11. En uh, dat is een uh, uh, dure fout. Dat, dat, dat, dat kan je stellen natuurlijk. Dat betekent een vrije trap voor RCA. Precies op, het, uh, op, het middel, op de middenlijn. En RCA neemt natuurlijk even tijd om die bal uh, op te nemen. En de scheidsrechter gaat kijken. Komt die bal hoog, diep, richting de spits. En dan moet Wilk Klooster hem Wel Wilk Klooster haalt hem ook weg. En dan ziet hij van de bal weer van een RCA-spel. Dan zal Bart de Ruine moeten corrigeren. Doe het er ook. En dan plaatsen we meteen door richting de spits. Maar dan moeten we hier aan wie die achterlopen. manier. Komt hem door aan de rechterkant naar Aden Corving. nog steeds die bal in bezit. Aden kan er niet bij komen. En Aden corrigeert nog een keertje. Is het Toon weer die erbij komt? Die kan er ook niet bij komen. En dat betekent dat daar nu Bart de Bruyne er tussen komt. En die plaatst de bal over de aan heen. En dat betekent een ingooi voor RCA aan de linkerkant van het veld. En dan hebben hier nog te gaan een kleine vijf minuten in deze wedstrijd. Maar hij moet terug die bal. Schijt er zegt een aantal meters achter komt die ingooi. Nog een nummer twee, Rieners Dienstra. Rieners hij nog een keer een kans om hem in te gooien? Want die bal die gaat weer via Bart de Bruyne langs en uh, aan de korting wil een bal oppakken. dat Het mag niet. Riener Stiemstra meteen weer naar de, naar de spitsen toe van Ja, Wordt een overtreding gemaakt op het Bruy Op de rand van het stadsgebied om Mark Hevelmans. En dan moeten we Belumedaal even opletten. Ja, kijken of ze de dus er niet uh, nog meer kunnen oplopen. Want uh, RCA neemt natuurlijk de tijd om die bal te gaan nemen. Die bal is al naar achteren moeten nemen. gaan. Het is dus de scheidsleiding die hebt uh, waar die genomen moet worden. Ondertussen wees je het klokje dat de tijd stilgezet wordt. En uh, ja, dus hij neemt gewoon alle tijden voor. Hij laat gewoon zijn klok Dus even stilzetten. Nu kan die vrije trap genomen gaan worden door uh, Merlin Koelemeijer. Aan de linkerkant uh, van het veld komt die vrije trap. Zal er hoog in gaan draaien. Komt die wel ook? En die gaat over het doel heen. En dat is het gevaar geweken. En dat betekent dat we het spel hier hebben. 41 minuten. Met de stand natuurlijk nog 1-2 tegen 1. Goed, dat was uh, Tjerk vanaf het uh, terrein van Hemsteden. Nou, dan heb ik er nog, uh, kan ik nog één gauw een plaatje tussendoor. Nou, dat kan nog net. Het is het nummer van de dorst. Even when, when you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange, when you're strange. People are strange When you're a stranger Faces look ugly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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dan het wel met het NOS journaal. Pieter Lakenman gaat een schadevergoeding eisen bij de Nederlandse bank. Hij doet dat namens de stichting Hypotheekleed... die zo'n 3000 gedupeerden van de DSB-bank zou vertegenwoordigen. Lakeman vindt dat de Nederlandse Bank eind 2007, begin 2008 al had moeten ingrijpen. Toen was volgens Lakeman al duidelijk dat DSB op termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.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 In het zuidoosten van Iran wordt jacht gemaakt op militanten die te maken hebben met de zelfmoordaanslag van vanochtend, waarbij 35 mensen omkwamen. Onder de doden zijn stamoudsten en een aantal hoge militairen van de revolutionaire garde. Die officieren waren daar voor een bespreking. Een metershoog reclamebord langs de Thaise snelweg met Adolf Hitler erop is afgedekt... na boze reacties van de Duitse en Israëlische autoriteiten. Onder de foto van de nazileider staat de tekst Hitler is niet dood. Het is een reclamebord voor een wasse beeldenmuseum in Thailand. Op de wereldkampioenschappen turnen in Londen is Jeffrey Wammes als achtste geëindigd op het onderdeel sprong. Door een mislukte tweede sprong eindigde Wammes als laatste van de acht finalisten. Het goud was voor de Roemeen Marian Dragulescu. Het weer steeds meer bewolking, in het westen wat motregen. Morgen nog meer bewolking, maar wel vrijwel overal droog. En net als vandaag een graad of 12. Dit wat. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht. waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Zelfs de vlukken hebben pret, als ze sensueel voor mij marcheert, ongegeneerd. Ik weet wel, dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Zijn we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 in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Nou, dat was uh, meteen het, het, het kop van het derde uur van uh, deze Zondag in Kennemerland. Op zondag 18 oktober. Ja, geheugelijke dag. Uh, ik heb een verjaardag. En wie komt er langs? Nou, de burgemeester van, Z van Zandvoort en, en? Ja, en, en, en je vrouw?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 Prachtig. Maar in dit geval uh, gaat het dan over een dame die hier beschreven wordt door uh, Koenwouder. Daar dat lijkt het wel op, ja. maar ook dat is een interpretatie. Ja, maar er zat een zweem bij. Ik heb even naar zomergasten gasten gekeken. Daar was ook iemand die uh, dit nummer uitkoos. Uh, en uh, d, ja, daar zat er iets uh, bij van, oh, daar zat wel wat. Licht erotisch. Wat ja, daar zat nog wel een tientje. Van t... goede ja, zeden ja, en lichte ja, ja. zeden. Eh. <hat inimert Claes Quran> die varianten, dat dat werk, daar Ja.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 in gehoorden bracht. Half, ja. half twaalf s'avonds. Ja. ja. Ook gewoon datzelfde sfeerbeeld. Dus uh, daar stopten we met z'n allen. Gewoon even een kwartier van genoten en toen gingen we weer verder. Ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je dus ook alleen maar daar uh, gewoon Ja, dat wordt bij dat land, denk ja, ik, ja. Dat, denk dat, ik dan. Dat, dat Dat wordt er met de paplepel ingegoten. Nou, afsluiten. Of wat ja, met een spaghetti vork denk ik. Een de daar. spaghetti vork, ja. Italië, de Italië. natuurlijk. <laughs> zijn Nederlanders een papland. <laughs> nou ja, goed. Ja, dat, is, nou, dat is weer wat anders. Maar dan moeten we niet de Nederlanders nou een beetje gaan minimaliseren. Nee, nee, nee. ik vind pap heerlijk. <laughs> ja. Spaghetti ook. Maar uh, <laughs> ja. ah, wij Nederlanders spreken... Volgens mij is, ja. is er niks uh, mis mee. Ah, we spreken op de Sandor. Andor wil ik bijna zeggen. Meneer Sandberg aan. Ja. Maar, ja. Die vertekent nog uh, spier nog uh, wenkbrauw. <laughs> Hij krijgt er geen informatie aan. Nee, nee, nee. Hij, hij houdt zich even wat dat er gaat, even op de vlakte. wat, wat zei je, Andor? Ik hou me inderdaad <laughs> ja, ja, goed. Uh, afsluiting hebben we dan nog uh, hier liggen. Dat is Ramses, uh, een CD. Ja. Maar het is muziek uit de film Ramses, Ramses Shaffi natuurlijk. Daar gaat het over. Ja, het gaat over Ramses Shaffi. Dat er ook. Uh, uh,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 Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het huis, dit lach, het en wonderen.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 Uh, even vrienden van dit uh, programma. Het is uh, een beetje toch een klein beetje omgeschakeld nu in, in uh, wat uh, muzikale uh, activiteiten in uh, Zondag en Kinderland. Voor één keertje mag dat wel, denk ik. Uh, en dat heeft uh, te maken uh, met uh, deze jongen hier die zitten. Uh, ik ben vandaag 43 geworden, dus dan, nou, ja, dan een klein beetje uh, dat we dan een beetje iets kunnen doen wat niet helemaal volgens de regels zou uh, gaan.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 Sleeps sleep twitch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 Ja, van het Kunstverstijn En wie ja, ja. hebben we daarvoor aan de telefoon? Dat, dat is Mr. Kunstverstijn hemzelf natuurlijk. Roy van Buringen. Roy? Ja, ja ik wil wel <laughs> even in de reden vallen. Ja, ja De beatstopzingers hebben het ook wel weer vandaag helemaal goed gedaan. Hoor. Toch wel?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 maar ja, dat, uh, ja lekker veertien dagen, lekker rest, niks gedaan in Turkije. Ja. De uitgerust voor een nieuw seizoen hè, en die alweer opent met het Kunstenstein uh, volgende week. Of de reunie eigenlijk, hè, om ja. het zo maar te zeggen. Ja, als on-air defense uh, ja, dus probeerden we natuurlijk jong talenten te vinden via het Kunstenstein uh, in 2008 en 2009 van mm. de afgelopen jaren, om um, het zo maar te zeggen. En uh, ja, daar zijn best wel veel leuke talentjes uh, ontdekt. En daarom willen we de kans nog eventjes geven aan die valenten... om weer even terug te komen in Zandvoort in de muziekpavillon. En als afsluiting van het seizoen van de muziekpavillon, natuurlijk weer. Ja. Uh, dan dat is wel weer heel erg leuk. Ja, wat, wat, wat kunnen we dan zien? Ja, natuurlijk een ja, reunie, maar uh, noem eens even wat. Wat heel erg raar is, ik ben op vakantie gegaan 14 dagen geleden... en uh, uh, er waren wel een paar toezeggingen, maar er zijn nog niet zoveel toezeggingen. Dus ik aankomende week moet ik echt als een deel verder gaan... om uh, nog wat uh, artiesten te kunnen uh, vinden, maar... Uh, Zelfs Maral van Quincy komt zeker weer terug dit jaar. Ja. Of dit keer. En uh, Mar Mar Maral en Quincy is zijn duo natuurlijk die mee heeft gedaan. Die ja, ja. uit mijn hoofd zijn ze tweede geworden gewor bij ja, de Quincy ja, ja, ja. Maar uh, in 2009 dus dit jaar. Maar uh, ja, die, Mar Maral komt dit keer waarschijnlijk alleen omdat zij... Uh,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 En ik dank je even hartelijk vanaf, voor de bijdrage. Vanaf uh, twee uur. Oh, vanaf, ja, vanaf, uh, half, nee, vanaf twee uur in het muziekcaféjeunt tot vier uur. Ja, dat gaten we er nog even bij te zeggen, maar dan is het kunstverstaan dus te zien. De, de, de reUnie dan. Dat, de reunie ja, is duidelijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Even hey, bedankt. Oké, okay, dat was. Ja, is goed. Dat was uh, Roy, die uh, daar nemen we nu even afscheid van. Gaan wij nog even een stukje muziek uh, draaien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 Between the same